Met men nu. Alternative FM. Wat is dit nou weer? Ja. Oh, nee, wat, is... Dat is, wat is dat nou weer? Dat vraag ja, ik dat mij, mij ook weer, af. Uh, dit is weer echt typisch. Typisch. Een valletje van jammer. En uh, dan wil je dus iets uh, instarten. En hoppatee. Het is weer gelijk overleden. De, de hele, hele zooi. Het is... Alsof de Duvel ermee speelt. En dat is alsof zeker uh, de Maya Kalender nu al uh, tot een einde is uh, ja, gekomen. Ja, onze Maya Kalender uh, staat nu al. Dit is een beetje Nou, doet dat tenminste dit het nog? Ik ga het nog eens een keer proberen. Zelf even kijken of het nu wel lukt. Ja.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 Dus niemand minder dan Bastardi Die Blues. Afgelopen zaterdag uh, traden ze op in Theater Pantalone in IJsselstein. Was en ik bij. jij bent er geweest? Hè? Ja, ik ben er geweest. En ik heb zelfs ook nog uh, wat gesproken materiaal met uh, twee van de drie bandleden. Dus het resultaat weten. Volgende week uh, verzenden wij dat uit. Tussen 8 en 10. Er zit niet alleen een interview met uh, Johan van Beek. Zeg, nee, Johan van de Beek. Wordt weer, uh, het is alsof hij mezelf corrigeert. Johan van der Beek en uh, Monique Demorto van Bastia. Die, die Blue Stade heb ik een uh, gesprek mee gehad af, uh, afgelopen zaterdag. Maar twee weken terug uh, was ik uh, bij Podium Duiker. Dat is een, een of ander bangers, Het veel of zoiets dergelijks. Allemaal metalheads. En daar waren uh, de mannen van Ethereal. En ook daar zullen we volgende week aandacht aan besteden. Omdat we uh, een gesprek hadden. Met de drummer Elko van der Meer. Nou zoek ik mij toch dat beeld voor me waar jij... tussen alle headbangers nou, gewoon mee staat te zwingen in zo'n zaal. Dat wil je niet meemaken. Dat wil je gewoon niet weten. Dat, uh, nou ja, het was... Het was het, het, je moet sowieso moet je op hebben. Dat, dat, dat, dat lijkt me wel een standaard uitrusting... bij een uh, Ja, bij een, uh, ja en iets langer haar dan dat van jou is misschien uh, ook wel... Jij, zal, jij zou er in ieder geval niet misstaan. Jij zou niet eens opvallen, denk ik, eerlijk gezegd. Dus, uh... Kan undercover, denk ik. <laughs> ja. ja, en dat... Uh, ding wat je al aan hebt, Ramstein, dat, uh, dat, dat, dat is alleen maar prima. Ik bedoel, dan uh, mensen die uh, alleen de webcam daarachter, die werkt, die anderen niet. Ah, is het? Ja, het blauwe lampje doet het niet. Dat is jammer. Nou ja, ik weet niet of dat jammer is. Maar goed, uh, dat uh, is even voor volgende week het spoorboekje. Het uh, leuke is, uh, René Vlems, als je zit te luisteren, ik, ik zou wat van je krijgen. Uh, dat heb je ook keurig netjes naar me toegestuurd, alleen... De Wii-transfer, we die werkt niet. Dus ja, dat moet ik je helaas uh, in teleurstellen. Uh, dus ja, wat, wat dat gaat... gaan we dat volgende week gewoon proberen in orde te maken. Uh, het is... Uh, ja, hij heeft het uh, gewoon geprobeerd. Een uh, ja, materiaal voor... Uh, voor... Basta die blues die je nog niet gehoord hebt op de radio. We hebben wel wat dingen gedraaid. Uh, en vooral The Falling Man. Daar heeft uh, Johan van der Beek wat, uh, wat mee. Dat heeft hij tenslotte uh, geschreven toen het uh, plaatsvond. Maar dat nummer dat is veel ouder. Dat is uh, vanaf het moment dat de band in 2009 opstartte Toen hebben ze op een gegeven moment dat nummer ook opgenomen. Uh, zo is het uh, gegaan. En ik geloof dat het bij het tienjarig uh, herdenking... dat ze hem daar min um, ja, of meer hebben uh, laten vertonen en laten horen aan het publiek. Bovendien op YouTube staat een filmpje erover. Dat ding dat is al meerdere malen bekeken. En ik denk ook dat ze daar uh, de bekendheid uh, aan hebben te danken. Uh, nog meer nieuws. Uh, 19 januari in Sittard mogen ze meedoen. En dan uh, staat er op het spel een optreden tijdens Pingpop. Dus ben je een echte bastaardie, die blues fan... en zit jij ergens uh, op je computer... ergens in het land te luisteren... en je woont in de buurt van Sitter, zou ik het zeker doen, want uh, de band heeft uh, wel wat in huis. En ja, het enige wat mij opviel... was dat het allemaal een little bit stroefjes overkwam... afgelopen zaterdag in IJsselstein. Maar dat had te maken... en dat is een typisch Zandvoorts uh, uh, herkenning geluid. <laughs> ja, hier ja, mogen we het ook maar een paar dagen per jaar. Hier mogen gewoon maar twaalf uh, dagen per jaar mogen we herrie maken. En ik uh, geloof dat uh, theaterpantalonen niet uh, uh, van het begrip ubo-dagen gehoord heeft. Misschien wel. Uh, maar goed, ik denk dat, uh, dat daar het, uh, het probleem ook in schuilt. 90 dB mag je dus maar maximaal maken. En dat heeft alles te maken met uh, de huizen die dichtbij het theater staan. Die staan een paar blokken verderop. En ik weet niet hoe het met de isolatie geregeld is. Maar daar uh, had het mee te maken. Dus jammer, jammer, jammer, jammer. Dus uh, het moest een beetje met de handrem uh, erop. En ik zit te denken van... Als dat hier op het circuitpark Zandvoort gebeurt... Ik wil niet langzamer. rondjes dan. als ik uh, bijvoorbeeld een, uh, een DTM-coureur... Als David Coulthard met de handrem uh, erop zie rijden. Dan wil ik dat toch wel eens een keer zien. Kunnen we overigens meemaken, want volgend jaar komen ze gewoon weer terug. De razende bolides van de DTM. Goed, eh, volgende week dus meer voor eh, de mensen die die Blues een warm hart toedragen. Wat gaan we deze uitzending doen? Ja, want we hebben ook nog wat liggen. Eh, wat hebben we de vorige week zaterdag, niet twee weken ervoor, maar twee we bijna twee weken terug. Toen zaten we in Paradiso en daar waren we getuigd van de finale van de singer Songwriters. Leuke uh, gesprekken zijn er opgenomen. En daar gaan we ook onder andere naar luisteren. Plus uh, het materiaal wat, uh, wat de finalisten hebben ingebracht. Laten we beginnen met Oh Brave Wide Eyes. Dat is Casper, Adrian en zijn drie dames uh, die de band uh, vormen. We beginnen met Purpose and Place, daarna het gesprek en daarna New Eyes. I'm Waste your purpose and your place You found your purpose Spannend. Ja, uh, dat is altijd even kijken hoe uh, uh, is het gevoel en de sfeer in de zaal, neem ik aan. Ja, het begin, ja, we hadden het liever niet begonnen, maar het was uiteindelijk ook wel prima. Want je moet altijd de zaal wel een beetje opwarmen en zo. Dus dat is wel last, een, een, een, een lastige taak die je dan te wachten staat. Maar uh, ja, uiteindelijk was het wel prima. Het gewoon, volgens mij ja, kregen we mensen toch wel mee. Wat is er eigenlijk gebeurd sinds Bittersoet, uh, toen, uh, toen we uh, elkaar voor het laatst uh, spraken? En dan mm -hmm. kom je nog in de halve finales in uh, Haarlem in het patronaat. Mm -hmm. En dan uiteindelijk hier. Is er, uh, hebben jullie uh, ja, de steun toch een beetje van het publiek uh, zo weten te krijgen dat je uh, er doorheen uh, bent gekomen? En ook misschien een handje van de jury? En dan we zijn natuurlijk niet met de publieksprijs of zo doorgekomen, maar met de wildcard van de jury. Dus blijkbaar uh, zag de jury toch iets in ons, dat is wel fijn. En uh, qua publiek, ja, we, we mikken sowieso niet echt heel erg op de publieksprijs. Want we hebben gewoon, he ja, zo willen we gewoon liever niet werken dat de mensen echt kapot moeten spammen van stempons, stempons. Dat vinden we gewoon helemaal niet leuk om dat te doen. Dus ja, daar gaan we ook niet voor eigenlijk. Het is echt ook zuiver en alleen voor de muziek. Want dat uh, proefde Nick ook vandaag weer. Ja, eigenlijk wel. Als we willen winnen, dan willen we gewoon winnen omdat de jury of... Ja, natuurlijk willen we het liefst dat het publiek ook onze muziek mooi vindt. Maar we willen niet met de... Dat het niet een populariteitswedstrijd wordt of zo Van wie kan de meeste tourbussen meenemen. Ja, ja dat is gewoon niet zo ons ding. Ja. Het is uh, gewoon zoeken uh, de erkenningen die je als muzikant wil hebben. Op basis van datgene wat jullie brengen. Ja, eigenlijk wel. Zo kan je het zeggen. Is, uh, hebben jullie in die tussentijd is, uh, ja, misschien nog wel aanleiding geweest om daar ook nummers over te schrijven. Dat er op een gegeven moment ook een situatie is ontstaan van... Ja, je komt in een soort maalstroom terecht als je tot, tot aan... Uh, Paradiso bent gekomen? Dat je, je misschien ook op ideeën bent gebracht om nummers te schrijven? Um, nou, als ik nummers schrijf, dan gaat het meestal minder over dat soort concrete dingen. En We hebben sowieso in de tussentijd niet echt veel geschreven, want we hebben heel veel gespeeld, we hebben pop shows gedaan, we zijn ontzettend druk geweest. Dus eigenlijk willen we de komende maanden weer meer gaan schrijven. Ja. Dat hebben we de afgelopen maand niet zoveel gedaan, vooral opgetreden. En uh, dat gaat... Ja, misschien impliciet of onbewust ook wel over, het gaat over alles wat je meemaakt, maar meestal haal ik inspiratie meer uit andere dingen. Even over de EP hè, die, die verschenen is. Uh, hoe is die ontvangen? Uh, ja, die is alweer een hele tijd geleden verschenen. Hè? Die is, dus dat moet ik even terug gaan graven. Ja, vorig herinnering. jaar. Ja, begin dit jaar. Uh, januari wel is die uitgekomen. Toen is hij heel goed ontvangen. Ja, zover ik me kan herinneren. Veel goed gedeeld op Blend. Allemaal leuke blogs en dat soort dingen. en Ja, volgens mij gewoon goed. En uh, op naar de volgende. Zijn jullie er allemaal mee bezig? We zijn nieuwe plannen aan het maken inderdaad. De komende maanden, in januari, willen we een huiskamertoe uh, gaan doen. Dus uh, als, als jij nog mensen weet... Uh, Lieve luisteraars, <laughs> ik weet niet wie ik het nu heb, maar als, als je ons in de huiskamer wil hebben in januari ergens in het weekend een datum, dan moet je ons even een motie sturen. Dan vinden we het heel erg leuk om te komen spelen. En dan willen we ook een nieuwe liedje gaan uitproberen. Ja, je, zegt, uh, al, je geeft al de inleiding, dan kunnen ze je dus ook ergens vinden op het wereldwijde web. Jazeker, uh, gewoon, we hebben een website www.open So, yeah, I would. Who's it? Niemand minder dan O uh, Brave Wide Eyes. En we hadden dus een uh, gesprek met Annelott. Uh, een van uh, de bandleden van O Brave Wide Eyes. En zoals gezegd, ze uh, hebben het ook uh, gewoon gedaan zoals ze het moeten doen. We zijn gewoon muzikanten en we gingen er gewoon voor. En zij moesten dus uh, het bal openen. Nou, je hebt het uh, gehoord uh, hoe ze er, uh, erin stonden. Gelukkig is openen daar niet zo moeilijk als op... Uh... Nee, maar Op onze goed, andere evenementen drop act hoor. Ja, ja daar, daar, daar schijnt het uh, publiek altijd uh, ineens weg uh, te lopen en bij een bar uh, te staan, maar dat, uh, dat heeft hier uh, helemaal geen, geen rol van betekenis, omdat het dan ook meteen vol is bij Paradiso. Je Precies. Je hebt geen enkele mogelijkheid. Vanaf het begin. Vanaf het begin of aan. Dus het is uh, gewoon uh, vol laten lopen en ja, uh, uh, uh, dan beginnen we gewoon klaar. Wat was erg mooi openen. Ja, ik vond, vond het een hele mooie opening. Maar ik heb ook iets met O'Brave oh Wide Eyes. We hebben het al een hele tijd al hier liggen. En we hebben het ook hier een paar keer al gedraaid. En dat ze dan in de finale zijn gekomen. Dat is natuurlijk alleen maar heel fijn voor ons. Omdat we het dan toch bij het juiste eind hebben gehad. En kennelijk heeft de jury dat er dus ook... En dat heb je net in het gesprek kunnen horen. Dat ook gevonden door ze een wildcard te geven. We gaan verder met de volgende. En dat is... Tim van Doorn, hij was een van de prettige deelnemers die nogal erg vrouwelijk op het ja, podium erg sympathieke zat. gast. Ja, ja en, en ja, we kregen ook stembriefjes in onze handen. Nou Marcus, vertel het dan maar. Ja, hij heeft mijn stem gekregen. <laughs> ja, uh, waar, waar op basis waarvan eigenlijk? Uh, gewoon erg sympathieke gast op het podium. Uh, humor, ja. leuke muziek. Uh, ja, hij kreeg gewoon het publiek goed mee. Voor het publiekprijs vind ik dat hij gewoon ah, had. Nou ja, prima. Uh, uiteindelijk werden ze dat dus niet. Uh, Werd hij het niet, in ieder geval. Uh, en ik zal straks uh, toelichten welke het dan wel is. Maar goed, hier is, is uh, Tim van Doorn met I'm not upset. Dad, I'm not upset. I just wish that I could stay here And not get that won't happen It's not about fun Life's about tears And these tears won't dry Let's wave goodbye To our lives Dad What did you do This happened to you It doesn't feel right Yeah, that feels. This burden you bear The whole family De laatste keer dat ik uh, Tim uh, gesproken heb, was zoet. Dat was het moment dat er ook uh, wat mensen doorpraten. Uh, door een beetje door de optredens heen. Maar uh, Tim, dat is ergens begrijpelijk, hè? Ja, dat is zeker begrijpelijk. Ik bedoel, het is een wedstrijd. Dus iedereen komt voor iemand anders. Ja. En je concentratie uh, is ietsje, ietsje uh, korter. Ja. Uh, bij jou zag ik een bepaalde enthousiasme, uh, vooral bij op een gegeven moment ook het liefde waar, waar mensen mee konden zingen. Ja, weet je, ik ben, uh, ik ben nu een jaar lang uh, de, de man met de gitaar aan het uithangen, daarvoor uh, en nog steeds ook, maar dat is, is op een lage pitje, ben ik, ben ik, zit ik gewoon in bandjes. Dus uh, ik vind het leuk, als het uh, ik, Het mooie aan zingen songwriter is, is dat je de, de dynamiek uh, uh, heftiger kunt maken, je kunt wat, wat meer de, de rustige kant op en, en dat, is, dat is heel fijn. Uh, maar des te opgeluchter ben ik als ik even kan hakken op die, op die gitaar. En, en des, dat publieksparticipatie, dat is, dat, is, dat is samen met mij hoe zeg het, verweven. Dat, is ja. gewoon, dat vind ik het leukste om te doen. En uh, vooral als je dan weet, het is een wedstrijd, dus die mensen komen voor iemand anders. En als je dan het publiek het terug hoort zingen, dan heb ik zoiets van: oké, okay, nou, weet je, dan is de competitie-element uh, minim op dat moment. En dat is het fijnste, gewoon. dat is heel fijn. Uh, even over. Uh... Ja, je hebt in het uh, verleden dus uh, een uh, Clueless, hè? was dat geloof ik, dat, uh, dat de band. Nu uh, doe je het uh, solo. Kleed. Uh, of nou, ze gaat bijna weer, Clara en Jack, ik moet het wel goed zeggen. Clara en Jake. Ja. Kleine correctie nog, maar uh, het, het vertelt zich als een verhaal. Uh, ja, ik uh, ben, nou ja goed, het verhaal daarvan is uh, uh, in principe zo. We hebben, uh, een anderhalf jaar geleden hebben wij een hond geadopteerd van het asiel. En uh, dan kun je niet meer vliegen maar, uh, op vakantie. Want dan, we hebben een Bordeaux toch, groot beest. En, dus toen zijn we uh, met een tent naar de biesbos gegaan. En ik had uh, een gitaar bij me. En ik ben toen gewoon teksten gaan schrijven. En uh, die teksten, de eerste twee, drie hadden we een beetje met elkaar te maken. Toen dacht ik van nou, ik wou, ik wou, ik wou, ik wou een tijdje. Kloeders lag toen even een beetje op schat. Het was even rustig. En ik wou iets alleen gaan doen. Uh, en toen ik daar een beetje een verhaal in ontdekte. ging ik gaten opvullen met andere liedjes. En nou, de plaat die nog niet uit is, dat is het grappige. Ik heb al wel twee EP's uitgebracht, maar de plaat die nog niet uit is... die heb ik toen echt, denk ik, in twee, drie weken geschreven. En dat zijn veertien nummers en daar ben ik nog steeds mee bezig, druk met opnemen. Uh, onder andere Ken Stringfellow van de Posies, mijn grote jeugdhelden, zingen mee. zingt mee op een van die nummers. Dat is al opgenomen en alles, dus dat is echt... Uh, het is heel vreemd, ook nu in de grote prijzen. Dit jaar is, is sneller gegaan dan de afgelopen paar jaar bij elkaar gewoon. Met dingen, die, leuke dingen die ik heb meegemaakt als muzikant zijnde. Dat, dat, dat is natuurlijk uh, wel heel erg mooi Het is prachtig gewoon. Ik, uh, weet je, dan, dan, dan hoor je wel eens van, als je, van hoe kom je aan het contact gewoon mailen. Dat was ook zo. Ken Stringfellow, ik heb hem gewoon gemaild. En toen zei hij van ja, ik vind je liedjes leuk. Ik wil wel meezingen. Ja. Zo simpel kan het zijn. <laughs> ah, dat, mensen maken het soms wel eens een beetje uh, moeilijk, denk ik. Ja, ja <laughs> inderdaad. Uh, nog even over zo'n atmosfeer in Paradiso. Je zei ook uh, in de zaal tegen Leon van der Zanden die dit, uh, die dit doet. Zei je van nou, ik heb weer iets weggestreept. En dat is uh, Paradiso. Ja, jongens er al? Ja, dat, ja verschrikkelijk. Ja, dat is echt, ik uh, heb uh, jaren geleden met Kloelers in, uh, in uh, de Melkweg gespeeld met een Grote Prijs. Dus dat was. Dat, dit zijn de. Melkweg is heel mooi. En uh, ik, ik wil uh, geen enkele zaal discrimineren. Maar Paradieswaar heeft gewoon zoveel ziel. Dat is gewoon. Ik heb uh, de laatste keer. Uh... Dat Ben Folds hier speelde, een geweldige pianist. Toen heeft hij dus ook het publiek dingen mee laten zingen. Toen stond ik echt gaan kijken van, nou wauw, als ik hier ooit mag staan. Hoe vet zou het zijn als ik dat het publiek ook mee zou kunnen laten zingen. Dus het is voor mij dubbele, dubbel jackpot. Gewoon. Geweldig. Ja. Dus het is uh, gewoon een hele ervaring om zich als muzikant om dit mee te maken. Ja, ja. Ik heb nog één klein detail, want dat zag ik eh, tijdens het optreden bij het mondharmonica. Daar zag ik hem op een gegeven moment scheef hangen. <laughs> ja, maar, maar gelukkig de tamboerijn-speler uh, die uh, tikte hem gewoon door. <laughs> nee. Ja, ik. Uh... Ik denk dat ik wat te enthousiast was. Ik weet niet, dat ding hing opeens gegeven. Dus ja, dat, wat moet je dan? Improviseren? Ja, inderdaad. Dus ik had de tamboerijn aan de voet. Dus ik uh, dacht, ik tik gewoon door terwijl ik moet. Als je een domme kop trekt, dan lachen mensen wel. Dus dat, dus dat werkt altijd wel. Ja, in, in die zin heb je dat wel uh, goed begrepen. Ja, ik, uh, ik, op, op een of andere stomme manier vind ik het, het, het live spelen. Het, het, uh, als, als ik foutjes maak, vind ik eh, kloten. Maar eh, niet end of the world. Maar als mensen niet lachen om mijn grapjes, dan weet ik dat het een rotshow wordt. Nee. Laatste en afsluitende vraag, want ja, er zijn natuurlijk ook mensen die misschien dit interview nog horen bij Alternative FM. Uh, waar kunnen ze je vinden op het wereldwijde? timvandooren.nl of bij Alternative FM, want ik ga je zo een paar sleetjes geven. Dankjewel. Badabing, baraboom. life in the Zwaaide hem gedag. Deze Tim van Doren. Hij was de tweede acte van die zaterdagmiddag. Uh, 8 december in Paradiso. En daarvoor heb je I'm Not Upset uh, gehoord uh, van hem. Uh, ja, hij stond op het podium. Uh, of zat eigenlijk op het podium. Met gewoon een, uh, een stoel op een stoel. Of een kruk. Wat was het? Ja, stoel. Ja, en een uh, mondharmonica af en toe er even op. En uh, een akoestische gitaar. En heel even, één keer ging hij achter de piano zitten. Ja, hij wou eens wat anders doen. Ja, dat was geloof ik sinds tijden dat hij weer eens achter de piano ging zitten. Of nee, hij doet niets... nooit wat live met de piano. Maar nee, dat heeft nou, hij nooit uh, Ja. En dachten van nu kan het wel eventjes. Uh, het bijzonder leuk was dat hij het publiek op een uh, leuke manier uh, mee kon krijgen. Dat was, uh, was trouwens één ja, nummer waarbij het publiek ook interactief bezig was. Meezingen op het moment dat het moest. En dat, uh, dat pikte het publiek uh, mooi op. Het was een heel leuk uh, optreden van, uh, van Tim van Doorn. en zat uh, helaas niet uh, meer in. Uh, hij heeft ook geen muziekprijs. Hij heeft ook geen nee. publieksprijs gewonnen. Hij heeft helemaal niks. Dus ik heb nog meegeholpen aan de publieksprijs. Ja, maar, uh, uh, maar helaas. Uh, helaas, dat, uh, dat ging niet door. Wie de publieksprijs wel wonnen. Ja, maar die hadden dat... ook zo'n ja, slootfans bij dat zich. Dus busladingen vol hadden ze bij zich. Half Limburg zat daar. Nee, nee, nee, nee, ze komen uit uh, Gelderland. Arnhem. Daar komen ze vandaan. Nou, er waren een hoop mensen vanuit Limburg uh, van, ja, aanwezig. Dat, uh, dat was uh, Clean Pete onder andere. Die, uh, die kwamen vandaar uh, daaruit. En daar uh, kwamen ook nog wel wat mensen vandaan. Maar lieve Bertha had het uh, heel, uh, heel leuk uh, voor elkaar. En daar kwamen echt uh, veel mensen kwamen op, uh, erop af. En ja, het leuke is... Uh, het, uh, het zijn ook uh, gewoon hartstikke sympathieke gasten. Um, dat zul je zo direct horen. Het eerste nummer wat we gaan draaien, dat heet Meisje in het gras. En daarna dan uh, volgt het gesprek wat ik met uh, Rens van Lieve Bertha heb gevoerd. Ik zei nee, dat valt toch best wel mee Je draait je om jouw blik op mij Je lippen vol, je ogen hol Ze stralen zoveel minder dan voorheen Je eindelijk begrijpt Maar dan vind jij de hemel grauw En ik vind hem bijzonder blauw Het is de bril waardoor je hem bekijkt Kijk eens om je heen Zie de schoonheid van het gloren van de dag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 hier Misschien heb je gelijk of zo Die lucht is inderdaad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 Me maar vast en val in slaap voor de TV. In de finale van de Grote Prijs van Nederland. En we horen hier en daar nog wel wat uh, uh, zanggeluiden. Uh, uh, Rens van uh, lieve Bertha. Hi. Hallo. Ja. ja. <laughs> Even over, over jullie in het kort. Want ik heb hem een beetje begrepen. De, de lieve Bertha is ontstaan door een poster van een vrouw. Ja, poster, dat klinkt vrij hip. Het, was een, uh, het is een oude schilderij of een schilderij. Het is een foto in een hele oude lijst. En we zagen haar in de kringloop en we waren meteen verliefd. We dachten we moeten haar hebben. Dus we hebben haar gekocht voor 14,95 euro. En nu hangt ze bij ons thuis. En uh, ja, we hebben haar tot Bertha gedoopt en we hadden een nieuwe naam nodig. Dus ja, zo is lieve Bertha ontstaan, zeg maar. Ja. Dus uh, ja, het is een prachtige, prachtige vrouw. Ja, eigenlijk niet, maar voor ons. Ja, voor jullie wel. Ja, ja. Is het, is het ook een klein beetje een inspiratiebron voor de, uh, ja, de muziek die jullie maken? Uh, nee, dat niet. Het is echt uh, een inspiratiebron geweest voor, uh, uh, voor onze naam. Want ze staat een beetje een symbool voor ons vrije leven. Want we doen eigenlijk geheel wat we willen. Uh, en daar staat zij een beetje symbool voor. Omdat zij als eerste in ons huis... Uh, want we wonen dan samen, we werken samen in een pand. Dus uh, ja, ze was gewoon een... Zij is niet per se de inspiratiebron, maar het is wel dat... Uh, zij staat wel symbool voor wat we doen. Dus uh, misschien ook wel een beetje, ja. ja. Dan de vraag, hoe ben je aan Koen gekomen? Ah, <laughs> <laughs> dat klinkt een beetje raar natuurlijk. Nee. Ja, ik ken hem al ontzettend lang, misschien wel twaalf jaar. Ik heb hem in uh, groep 4 leren, leren kennen. En toen waren we aardvijanden, ik was altijd aan het zingen, ik was altijd aan het gek doen. En hij, uh, hij vond dat maar niks, Dus zijn mijn schoppen slaan en weet ik het allemaal. Maar toen uh, uh, zijn we vrienden geworden en uh, uh, ja, dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Dus nu wonen we samen, werken we samen uh, en doen we samen de leukste dingen. Ja. Ja. En dat, dat kan dus heel uh, raar lopen in een mensenleven dan. Ja, ja, ja ik, ik ben van mening dat je moet doen wat je wil. En, als je, uh, en dat doe ik nu. En als je doet wat je wil, dan komt het altijd wel goed. En uh, dan heb je natuurlijk, je hebt tegenslagen, die heeft iedereen. Maar als je echt je hart volgt en gewoon doe wat je wil, en dat doe ik ook, dan, dan komt het altijd wel goed. En dat heb ik gewoon gedaan. Is dat ook een beetje de kern van de boodschap die jullie ook in jullie liedjes laten doorklinken? Want ik zit dan in de zaal en dan denk ik, er zit iets in van een lading van... Ja jongens, ja. maar het, uh, het leven is uh, gewoon ja, heel relatief. Ja, nou, zo komt het vaak over. Uh, en uh, er zit in elk liedje zit inderdaad een onderliggende gedachte en een boodschap en... Uh, uh, ja, die, daar, die proberen we zeker erin te leggen. Uh, maar het, het, het, vaak uh, eindigen liedjes bijvoorbeeld heel slecht. En dat merk je niet eens omdat we ze zo, zo vrolijk zingen. Maar er zit inderdaad altijd in elk liedje uh, of, een, of we schoppen ergens tegenaan, tegen een cliché. Of uh, uh, uh, er komt een twist in. Maar er zit, in elk liedje zit een boodschap, zeg maar. Dus uh, er zit wel iets in, ja. Er zit wel iets in. Uh, goed, dan, dan hebben jullie, uh, ja, schrijven jullie in voor een uh, grote prijs. Ja. Dan, dan overtreft dit, denk ik, je staatsverwachtingen verwachtingen samen met Koen. Ja, ja, ik wist eerst helemaal niet wat de grote prijs was. Dus dat was. Uh, en, <coughs> ja, Koen heeft ons opgegeven. En ik zei ja, dat is prima. Dat is alweer heel lang geleden. En uh, ja, nu sta je in Paradiso. Dus het is fantastisch. Het is echt een, een, een, echt een droom die is uitgekomen. Dus dat is heel tof. Uh, ja, wat hoop je? Uh, kijk, je publieksprijzen, daar uh, hoorde ik het verhaal van. Ja, in de halve finale hadden jullie, geloof ik, het, het merendeel hadden jullie al. Ja, de, ja, een fanschade heb je in ieder geval. We hebben, ja, we hebben, we hebben fans. En, uh, daar doe je het ook voor. Je doet het voor je publiek. En als het goed wordt ontvangen. En dat blijkt. Want er komen mensen op af. Dan is dat fantastisch om te ervaren. Dat er zoveel mensen naar jouw muziek willen luisteren. Dus dat is heel fijn. Dat waardeer ik echt. Goed. Nog eventjes dan voor de mensen die het dan nog niet weten. Waar kunnen ze jullie vinden op het wereldwijde werk? Lieveberta.nl Heel simpel. Ja, Lieveberta.nl Dankjewel. Jo, geen dank. Ben je mooi in je pas gekochte kleren? Wat is het fijn om elkaar nu weer te zien? Wat is het anders nu, niets meer samen delen? Wat is het beter om je vrij en blij te zien? Want je loopt nu veel sierlijker dan anders. En je barst nu weer van de energie. Je klinkt ook veel opgeluchter lijkt het.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 ik luister voortaan naar mijn moeders wijze raad. Het is bijna grappig dat wij ooit dachten te weten. Dat wij voor eeuwen voor elkaar waren bestemd. Het was een flop, het was een hele koude kermis. Jij was een feeks en ik een hele nare vent. Wat waren wij een heerlijk slechte combinatie.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 Was niet die jij, het was de slechte combinatie. Het was het gebrek aan het sprankje, harmonie. Ik weet ook jij zal ooit je prins en baard ontmoeten. Wie dat ooit zou kunnen wezen, weet ik niet. Wat ben je mooi in je pas gekochte kleren?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 Nights. I've been laying in silence I realized Ja, en als we dan even dit hele uur bekijken... dan zit er één vreemde eend in de bijt van de Grote Prijs van Nederland. Nou ja, niet helemaal waar. Nee, twee. Nee, één. Want die Blues heeft namelijk nooit de finale gehaald. Heeft wel uh, zich opgegeven in de voorronde van de Grote Prijs van Nederland... Oeh. maar uh, niet de finale gehaald. De rest uh, wat je hier uh, hebt uh, gehoord of nog gaat horen... Want de duur is nog niet voorbij. We hebben allemaal een finale gehaald? Of uh, dat nou bij de singer-songwriter is... of bij de categorie bands. Want er is er nog één die we klaar hebben staan. Uh, wat je net uh, hebt uh, kunnen horen... dat was uh, natuurlijk Fabiana Dammers. Morgen uh, is er een uh, programma... op Radio 1 uh, te horen. Vrijdagmiddag uh, live. En daarin zal zij samen met uh, twee... muzikanten Robin Assen van Navarroon. En de andere is uh, Robert Komen. Die kennen we van Zorita bijvoorbeeld. En Najewski. beiden hier hebben overgezien. Najewski gezeten. Dus wat dat gaat, uh, is het misschien wel een tip om morgen eventjes tussen twee en half vijf te luisteren en even het uh, geweld van uh, Serious Request even bijvoorbeeld uh, te vergeten. Nou, dat uh, dus morgen. Um, Make Me Whole staat op het debuutalbum van uh, Fabiana. Het wat uh, wat al een tijdje uit is. The Girl You Love. Goed, we hebben er nog één uh, te gaan. En ik zei al, de categorie Bands in 2009. won een Rotterdamse band. Uh, de grote prijs van Nederland. En uh, die heren met één dame hebben dat uh, heel erg uh, leuk uh, gedaan. En ze luisteren naar uh, de naam van de Cosmic Carnaval. En tot aan het nieuws van 9 uur ga je luisteren naar Desperate Man. and to the element.